Lotlewin met het NOS Journaal. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor een levensgevaarlijke pil... die als ecstasy wordt verkocht. De pil, met een veel te hoog gehalte van de gevaarlijke stof PMMA... is opgedoken bij een testlocatie. Het Trimbos Instituut is sneller met de waarschuwing gekomen dan normaal... in verband met het grote dancefestival dat aan de gang is in Amsterdam.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 Oeh, maak me opnieuw even wat uh, zorgen. En dat heeft uh, te maken met uh, dat nummer wat, uh, wat ik nu net uh, gedraaid heb uh, van uh, Nisch. Nisch uh, komt uit Rotterdam en achter Nisch zit uh, Sietske Heun. En uh, ja, ik ben even nieuwsgierig. Is die ineens helemaal verdwenen van, uh, van het hele verhaal van... Uh, ja, van, van Facebook. Ik, ik, ik heb zo'n echt stellig de indruk van wel. Maar uh, ja, nee, de, de, de inhoud uh, is niet beschikbaar. Dat is, dat is één. Dus uh, dat, uh, dat, dat stemt mij al uh, tot, tot de nodige onrust. En dan moet ik alleen nog even kijken of zij zelf natuurlijk ook nog uh, met uh, haar artiestenaam nog uh, actief is. Maar dat waag ik nu ook te betwijfelen. Ja, het is uh, in één keer... Uh, is uh, in één keer weer helemaal weg. Dus nou ja, eens kijken ik er nog een, iets van een website... Uh, in de lucht is... we uh, zoek, zoeken de zoek... en dan zeg ik... nee, het is helemaal... helemaal weg. Ik, uh, vind dat, uh, ja, ik vind dat uh, toch wel... even iets verontrustend. Want uh, dat is... dat is nog... Uh, um, even opvallend. Uh, de, de, dit is van het album The New Me. Een uh, orthodox hoorde je... En, uh, het nummer dat, wat we net uh, gedraaid hebben, dat nummer dat heette um, Nervous Breakdown. Daar begonnen we het tweede uur mee. En ook in dit uur hebben we nog even aandacht voor, natuurlijk, Kid Harlekin... met dat album wat hij heeft uitgebracht. Dus dat uh, sowieso, Itch, dat zal nog wel even een, een paar keer gaan... Uh, twee nummers gaan we nog uh, draaien. Uh, die ga ik er even nu achter zetten. Dat is uh, hier. En uh, verderop heb ik er dan nog één. En dat doen we dan... Daar. Zo. Dan heb ik dat ook gedaan. En, uh, nou ja, dit is een beetje een stevig begin. Laten we dan ook maar gelijk met, uh, met het uh, volgende werk verder gaan. Komt uit Noord-Limburg. Uit, geloof ik, uit Horst. Daar uh, komen ze vandaan. En dat is vlakbij dat, uh, dat andere plaatsje... waar een andere illustre, maar dan meer... een Nederlandstalige band, eigenlijk een Limburgstalige band... namelijk er gewoon hersen vandaan komt. No Man's Valley, hoe heb ik het over. En het uh, album wat ze hebben uitgebracht, Time Travel... Dat kent ook een heel mooi nummer met een klein knipoogje naar de 60s: Kill the Beat. En het was in uh, september dat ze die EP ging uh, presenteren. Ik geloof uh, de, een van de laatste vrijdagen van, het, uh, van, het, van de maand. September 22e als ik het wel had. Dan hadden wij ook uitzending. Ja, Toen konden we er niet bij zijn omdat we die uitzending hebben. Dus uh, hebben we er wel iets mee gedaan. Een week later hebben we uh, uh, een aantal nummers uh, gedraaid. Remember My Name is uh, een van de tracks van uh, de EP Vivid. Daarvoor hoorde je No Man's Valley met Time Travel en Kill the Beast. Dat uh, is uh, zo'n beetje het hele verhaal. Goed, uh, we gaan weer even het stevige mannenwerk uh, weer even draaien. Er zit een dame in, trouwens, in uh, deze band uh, van Kid Harlekin... die alles draait eigenlijk om Julien Grouten. Dat is toch wel eigenlijk de man die uh, daarachter zit. Ja, uh, Onibittig troep? Nee, dat is het zeker niet. Uh, Back in the Day is de uh, track van Itch. Het album wat hij vorige week heeft gepresenteerd aan het uh, publiek in Rotterdam. En dat ga je dus nu horen. Dan is dit nog het uh, meest rustige nummer wat op uh, dat album uh, staat? Bounce Back van Penelope, Baby Blue. Daarvoor hoorde je Back in the Day. En ja, wat hebben zij gemeen? Uh, Back in the Day van Kid Harling, heb ik het dan over. En uh, Penelope. Uh, ze zitten bij, uh, gedacht ik, hetzelfde uh, label, namelijk RVP Records. Uh, hoewel Back in the Day. Uh, dat was het eerste album van. Uh, het eerste echte album. wat Keith Harlekin had uitgebracht. Dat had hij bij RVP Records uitgebracht. Uh, deze Itch niet, want die heeft hij via crowdfunding. Moet het gelijk even meteen herstellen. Maar. Uh, in het verleden is er dus wel degelijk een overeenkomst. RVP Records, dat was de gemeenschappelijke kenmerk. tussen de beide bands. En. Uh, Julien Grouten komt oorspronkelijk. Nou ja, heeft zijn werkterrein uh, oorspronkelijk gehad in Amsterdam. Maar. Is Verder gegaan in Rotterdam. En uh, dat geldt niet voor uh, Vicky van Zeil. Of ja, Vicky van Zeil en uh, Allard uh, Zwemstra. Want uh, dat zijn uh, de drijvende krachten achter Penelope. Uh, want die hebben uh, dat uh, toch meer uh, vanuit Amsterdam gedaan. En uh, dat, uh, dat is nog steeds uh, eigenlijk de plek waar alles uh, het levenslicht ziet. van Penelope, uh, hoewel ze ook nog wel eens wat optredens hebben in het Brabantse land. Maar dat heeft ook weer met de route van Vicky zelf te maken. Goed, weten we dat ook weer. Ik uh, heb natuurlijk weer goed nieuws, want uh, volgende week is er nog gewoon een reguliere uitzending. Maar dan, 3 november, komt er weer iets langs, wat we, wat we wel heel erg leuk vinden. En dan moeten we weer onze Engelse taal weer bij gaan spijkeren, vriend Marcus, want... Dan hebben wij namelijk Rob Murphy in de studio. Mijn Engelse taal zou op zich wel goed moeten zijn. Ja, zou mijn zeggen. is ook uh, met ja, zoveel Engels om mijn... Ja, met mij eigenlijk ook wel. Uh, we gaan het, uh, we gaan het uh, gewoon doen. En het is ook niet de eerste keer dat wij uh, ja, uh, Engelse nog... gasten ontvangen. Nou, taal, uh, Engelstalige gasten ontvangen. Want we hebben in het uh, verleden, vorig jaar nog, uh, bijvoorbeeld de Young Folk gehad. Die hun materiaal uitbrengen bij... King Forward Records. Daar hebben we net al iets van gehoord. Want ook Mind of Max van Max Wiener is hetzelfde uh verhaal. Want die uh, doet dat ook bij King Forward. Uh, maar dit uh, is toch ook wel leuk, lijkt mij. Uh, we, hebben, we, hebben, we hebben toch een beetje een reputatie dat we natuurlijk heel veel Nederlands werk doen. Ja, maar... lokaal werk. Vooral, ja, vooral. Lokaal lokaal werk. we niet Nederlands spreken. Nee, nee, kunnen nee, ook nee. Belgen, Fransen, whatever zijn. Ja, als het uh, maar uh, in ieder geval. Als het maar dan... lokaal is. Ja, lokaal. Je <laughs> zegt dat wel helemaal cryptisch in ieder geval. Uh, maar goed, over Rob Murphy gesproken. De man komt, geloof ik, uh, niet uit Engeland... maar uit Noord-Ierland. Dus uit uh, de buurt van Belfast. Daar schijnt hij uh, te komen. Vorig jaar had hij nog een album uitgebracht. En dit was een van de pareltjes, moet ik erbij zeggen. Het Strong! A break, mate. Your mind is a fighter, brain. of the sun are dripping down in the sea they're dripping on my shoulders and I feel free Zomerdijk heet zij en dit nummer dat heet Whisper to the Sea uh, dat, uh, dat is ook uh, wel toepasselijk op de, de strijk waar wij wonen daarvoor hoorden we Headstrong van uh, Rob Murphy uh, en Marcus heeft zich er al een klein beetje op voorbereid uh, wat heel erg leuk is Marcus, wat hoorde ik nou? neemt hij een trompet mee? Ja, ik zag op de, op de, het de, lijstje. de Rijder een trompetje staan. Ja, of het lijstje wat hij meeneemt eigenlijk. Ja. nou, we zijn niet, Het zal niet de eerste keer zijn dat, dat we een trompetist hebben gehad. Volgens mij hebben we er wel eens... Uh, ja, we hebben er wel eens ik weet niet eens. of we hem hier hebben gehad of dat ja, we, we, ook, we hebben we wel eens voor een ander programma gehad. Ja, nee, we hebben, we hebben zeker ook een trompetist uh, wel gehad. Wel een hem. saxofonist. Die heeft ja, maar nog long uit zijn nee, huis geblazen. Nee, nee, volgens mij hebben we bij, bij uh, Riders Reign een, een keer een trompetist uh, gehad. Dat zou kunnen, Ja, ja want, uh, En een is dat, een saxofonist. Dat was Lucas. Lucas die, ja. die is uh, geweest. Uh, die had inderdaad een saxofonist. Maar ja, uh, volgens mij... buren maar, geweldig. Uh, ja, uh, de, de, de overburen de, de, was, dan. Nou, uh, uh, die uh, waren uh, een uh, beetje versterkt. Maar goed, uh, <laughs> ja, ik denk dat Rob uh, dat uh, wel een beetje uit zijn hoofd uh, laat. We hebben het uitgelegd van ja. ja uh, nee. We moeten een klein beetje ook uh, denken om het geluid. Dus, uh, dus dat is de reden waarom het... Maar uh, Rob heeft geantwoord. Geen probleem. We nemen het uh, gewoon nemen serieus. De akoestische set mee. Uh, ja, we nemen de akoestische set mee. Uh, en uh, het is altijd leuk als je gewoon buitenlandse gasten kunt uh, ontvangen. Bovendien hebben we uh, vorig jaar ook best wel wat aandacht besteed aan het uh, album van uh, Rob uh, destijds. Dus. Zo vreemd uit de lucht komt het niet vallen, wat, wat dat er gaat. Uh, en dat heeft ook te maken dat hij een Nederlandse manager uh, heeft. Uh, hier, tenminste, voor hier dan. Uh, of hij het uh, ook in het buitenland is, uh, dat, dat moet ik uh, het antwoord even schuldig blijven. Uh, een andere band, uh, jongens. Want uh, we gaan gewoon uh, vrolijk verder. Uh, wij hebben een, uh, volgens mij twee weken terug hebben we aandacht besteed aan Mr. Dark Horse. En uh, zij hebben ook een EP. En dit is de single die ze er vanaf hebben uh, gehaald. Tenminste, als ik het uh, goed heb. Is My Worried Mind. I've seen the face. Nothing left to lose. Nee, dit is van Tizen and Denial. Hide and Seek. En daar hebben ze ook het een en ander over verteld. Mariska samen met Ron. Uh, hier in de studio enkele weken terug. Toen hebben ze daar wat over verteld. En inmiddels uh, zijn ze weer aan het schrijven. En dat doen ze dan in Berlijn. Dat heeft uh, te maken met de ega van Mariska. Uh, want die... Uh, heeft ook wat... Nee, niet met de EGA. Met een van de bandleden. Zo moet ik het zeggen. Want een van de bandleden komt uit Berlijn. Uit Duitsland. En daar is het om te doen. Dus de omgeving bepaalt of iemand zich prettig voelt. Om daar dus de liedjes te schrijven. Dat doet Mariska Ja, eigenlijk... Niet of... Min of meer het leven lang. Want ze is min of meer helemaal gek van muziek. En ze moet ook muziek schrijven. Dat, dat, dat zit nou helemaal in haar. En dat is de reden waarom ze ook met deze band... maar nu ook echt uh, gooi wil doen... om uh, ja, wat meer bekendheid uh, te krijgen. Nou, ze hebben al een aardige fanbase. Of een, uh, in ieder geval een, uh, een, een basis... waarop veel volgers uh, de muziek van the Nile kunnen uh, waarnemen. En dat, ja, op Facebook hebben ze de ruim 2000... Dus in dat opzicht gaat het wel redelijk crescendo met deze band. Daarvoor uh, Mr. Dark Horse. Die hebben nog wel wat uh, nodig. Uh, het grappige was. Ik heb het net uh, verteld. Uh, even onder de plaat. Onder het nummer eigenlijk. Van hoe dat nou gegaan is. Want dat is altijd wel grappig. Uh, dat soort verhalen. Ooit kwam ik Ruud van Diepen tegen. Uh, tijdens de, de rodie activiteiten. In Wognum. En uh, dat was aardig. Want het... Uh, Jongerencentrum, dat heet Everland. Maar met degene met wie op stap was, die zei Everland. Ja, dat uh, was nog wel iets van hu. Uh, maar uiteindelijk zeggen ze nee. Ik bedoel, uh, Jongerencentrum Everland. Dat is de plek waar uh, ik de heer Van Dieper ooit heb gesproken. En uiteindelijk is daar nog iets uh, blijven hangen van, van jongen, hey, die moeten we hebben. Want uh, we hebben materiaal en het is ook gewoon. Goed materiaal. En anders zouden we het niet uh, draaien. Uh, wie ook goed materiaal heeft afgeleverd. dat is het tweede album van Kid Hardikin. Bij elkaar gebracht uh, met crowdfunding. Ik vind het hartstikke leuk hoe hij dat uh, voor elkaar heeft uh, gecreëerd. Nothing left to lose ga je nu horen. snel gaat het natuurlijk ook niet, hè? Uh, want, ja... Uh, ja, wat wou je zeggen? Sorry, Marcus. Je want, bent niet de kerstman nee, met jou. Nee, nee, nee, nee, maar goed, uh, dan, uh, dan wil je met de uh, Chimes af gaan sluiten. Nou, dat, uh, dat gooien we dus eventjes... Uh, dat doen we dus niet. Want uh, we moeten het op een, uh, op een mooie manier afsluiten. Uh, uh, want dan pak ik toch even dat, uh, een andere versie. Kijk, dat is even wat beter. Uh, wij zeggen dan tot volgende week. Uh, maar dan uh, doen we het uh, toch... Niet met dit nummer, maar met eh, het nummer Fall and Seas. En dat was Dandelion, De die vorige week dus bij ons te gast zijn geweest. Dag! Fallen seas, my son, take your heads be gone And I, I saw my mother dance A barefoot waltz in the knee-high ground